Goedemorgen, ik ben Dioke Teertsa. Dit is het nieuws van NOS op 3. De coronapas is een blijvertje. Demissionair minister De Jonge denkt niet dat de QR-codes... om ergens binnen te komen snel worden afgeschaft. zij gisteravond in Op1. Nee, kijk, je hebt natuurlijk, je wilt als je weer bij elkaar wilt komen in grotere groepen... wil je met name dat dat, dat bij elkaar komen niet versnellend is... in de verspreiding mm -hmm. van dat virus. En waar zien we nu dat dat virus zich verspreidt? Met name onder ongevaccineerden. Dus mm -hmm. als je wilt dat gevaccineerden en ongevaccineerden... weer in groepen bij elkaar kunnen komen... moet je zorgen dat je het wel veilig... En dat is met die coronapas. Hij zou eerder iets willen versoepelen aan de maatregelen... die de horeca nu veel geld kosten... zoals de verplichte sluitingstijd om middernacht. Huisartsen zeggen dat ze het veel te druk hebben. Ze draaien extra diensten en kunnen niet op vakantie. Dat komt onder meer doordat veel mensen hun bezoek aan de dokter... tijdens corona hebben uitgesteld, zegt de huisartsenvereniging. Daar komen de wachtlijsten in de ziekenhuizen bij. Bij de GGZ, bij de jeugdzorg. En dat zijn allemaal mensen die wel klachten hebben... en die daardoor nu vaker uh, gebruik moeten maken van de huisarts. Opnieuw een hevige bosbrand in Californië. Tientallen huizen zijn afgebrand. Ook voor automobilisten is het spannend. Ze ziet geen hand voor ogen, dus door alle rook. De belangrijke snelweg waarop ze reed is inmiddels afgesloten. Er moet een onderzoek komen naar misstanden in de danssport... vinden meerdere partijen in de Tweede Kamer. Dansers werden de afgelopen jaren vernederd, misbruikt en mishandeld door hun trainers gebeurde onder meer in de Let in dance, zegt deze onderzoeksjournalist... die met slachtoffers heeft gepraat. Let in dans is natuurlijk een sensuele vorm van, uh, van dansen... waarin uh, inderdaad die seksuele component altijd terugkomt. Het, het proberen te kijken hoe ver ze kunnen gaan. De manipulatie die erbij zit. Uh, het isoleren waardoor het in een een-op-een -een situatie gebeurt. En vandaag wordt er in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Het weer, vanochtend een beetje regen. Het is vrij bewolkt. Vanmiddag maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A5-Hoofddorp richting Amsterdam... tussen Hoek en de afwit IJmuiden 4 kilometer met uh, 10 minuten vertraging... en op de N207-Alphen aan de Rijn richting Hillegom... voor de aansluiting met de A4 2 kilometer met bijna 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Walking down Blue Street, I make the right on Young In This old town and I've gone round for round, but this is where I'm from. I can feel the wind coming off the. It cuts right to the bone. A crooked smile grows on my face. Cause now I know I'm home. She whispers, baby, baby, walk slow. Baby, baby, don't. Is a friend of mine And she's shining bright tonight A gentle snow Falls from the sky So I pull my jacket tight Searching for a cigarette I fumble for a light Steel on steel I can hear the wheels of a streetcar pass me by She whispers, baby, baby, walk slow Baby, baby, don't go was nieuw materiaal van Kiefer Sutherland, John Mellenkamp samen met Bruce Springsteen en Jason de Graaf met respectievelijk Blow Street*, Wasted Days en Breathe Me Out. Triple Play, sterren van toen. Afkomstig van Robert Long's album Kalle zijn Mien, Kalle Verliefde en Toe Jongens.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 Doe maar jongens de buik erin. Ja vooruit maar luis zet hem op. Gif en rook zo in de zee, de oceaan, een grote play De vis die gaat maar zo niet dood. De zee is zo ontzettend groot, dit gaat het snelste, tijd is geld iets anders wordt te duur. Ja, we zijn baas in de natuur. We halen de in de rotte zee, rijden we, weer. tot de thee, doe maar jongens, de buk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. De laatste bomen gaan er aan, als deel van een bestemmingsplan. Een stankgolf hier, een roetbolk daar. De industrie moet voort, niet waar gezondheid, welzijn en zo voort dat is al lang verstoord. Straks tikt iedereen de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 Jongens, de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op Blameer de communisten maar Of geef de schuld maar aan elkaar Of doe de boel maar af met God Ook als de hele troep verrot Dan steek je kop maar in het zand Dat is het beste, want Het ja, loopt al aardig uit de hand Triple Play, toppers van toen. Met drie grote hits uit de 70er jaren luisteren we naar Maxine Nightingale met Ride right Back Where We Started, Casey and the Sunshine Band met Get Down Tonight en Gilbert O'Sullivan met Get Down. Triple Play. Triple Play. Los Lobos tikt bijna een 50-jarig jubileum aan. De band uit Los Angeles, in nog steeds de originele bezetting, staat bekend om de diversiteit van muziekstijlen die ze in hun nummers verwerken. Of het nu rock, soul, folk, mariachi of Latin is, we hebben het in die bijna 5 decennia allemaal voorbij horen komen. En ook nu weer. Met Los Chicos Suaves, Jamaica Say You Will en Ceylon Sailor. Jamaica was a lovely one. I played her well as we lay in the tall grass where the shadows fell, hiding from the children so they would not tell. We would stay there till her sister rang the evening bell. Jamaica said. Help me find a way to fill these empty hours Say you will come again tomorrow The daughter of a captain on the rolling seas, She would stare across the water from the trees Home, he held her on his knees. Said the next time they would sail away, where they flee. Jamaica, say you will. Help me find a way to fill these life to sail. Klinkt het kleine café aan de haven als de chanson. Joe Dassin is de vertolker. Barbara Pravi, die veel indruk maakt op het Eurovisie Songfestival, is aanwezig met Lom et Loiseau. En Georges Moustaki kennen we uiteraard van Le Métek. Triple play. Triple play. Triple play. Nos y on y Une neige mouillée Une fille entre dans un café Moi je bois mon verre Elle s'installe à côté Je ne sais pas comment l'aborder La pluie, le beau temps Ça n'a rien de génial Mais c'est bien pour forcer son étoile Puis vient le moment Où l'on parle de soi. Et la neige fondue sous nos pas On s'est connu au café des trois colombes Au rendez-vous des amours sans abri On était bien, on se sentait, selon mon Rien, mais on avait toute la vie. Non, si au printemps, ça ressemble au midi, elle-même et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo, je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place Au soleil ont sortit la terrasse Mais il y avait trop de lumière et de bruit On attendait qu'arrive la nuit On se voyait au café des Trois Colombes Au rendez-vous des amours On était bien, on se sentait salom, on n'avait rien, mais on avait toute la vie. Non si c'est très loin, c'est au bout de la terre, ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent Le bonheur passé par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins Qui ne croisent pas souvent le mien Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi Il m'arrive de penser à toi On se voyait au café Des trois colombes Au rendez-vous des amours Sans offrir On était bien On se sentait Seuls au monde On n'avait rien Mais on avait Toute la vie On se voyait au café des trois colombes, de au rendez-vous des amours sans arrêt. On était bien, on se sentait seulement Battre des ailes Ces hirondelles qui te tournent autour Comme elles se cherchent dans ton regard Elles Qui n'auront pas ton amour Ça les attire comme la lumière Ces cœurs comme toi demi-clos Mais mon amour vas-y dis-leur qu'on n'enferme pas les oiseaux je t'admire depuis la terre, volé au flanc des falaises. Plus je te cherche, plus je te perds dans ce ciel de glace et de braise. Toi qui sais des choses qu'on ne sait pas, comme les fous, comme les enfants. Raconte-moi le monde que tu vois là-haut, raconte-moi le dedans. Oh, garde-là ta liberté. Je n'ai Déjà parti, les rideaux volent t'indessin sur mes murs blancs, un peu jaunis, comme un soupir tu as filé au beau milieu de notre nuit. Vers quel bras t'es-tu envolé? Vers quelle nouvelle rêverie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 que en mourir tot volgende week dag Zeg.